Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is gewoon nog steeds het telefoonnummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden nog tot een uur of zes. Uh, mailen kan ook altijd even nachtzuster apenstaatje omroepmax.nl Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een site bij dit programma www.nachtzuster.net en daar staat dan weer een chat op. Die vind je door linksboven op chat te klikken. Het is eigenlijk heel logisch. Even naam invullen en dan kun je meepraten met de mensen... die zich daar op dit moment bevinden. En op die site zijn ook alle vragen na te lezen. Een paar vragen zijn nog geen antwoorden op. Of is nog geen antwoord op. William wil heel graag weten hoe het kinderliedje... Helikopter, Helikopter, nemen mee naar boven verder gaat. 0800 1121, als je daar een antwoord op hebt voor William. Hans is op zoek naar opname van de Tros Sessions uit de eind jaren 70... en van de dj Piet Velleman uit de jaren 50. Uh, mocht je hem kunnen helpen aan uh, opname, dan uh, maak je hem heel gelukkig. 0800-1121. en Dick, die ik zojuist aan de telefoon had, die wil heel graag weten hoe um, blinden dromen en zich ook een beeld vormen bij bepaalde dingen die ze nog nooit gevoeld of gezien hebben. <coughs> Sorry, als je hem daarbij kunt helpen, 0800 1121. En dan is 4 minuten over 4, altijd traditioneel op uh, Radio 1, het moment voor disco. En uh, die disco wordt door de vaste chatters van het programma gekozen uit uh, verschillende opties. Opties kun je altijd mailen naar om op omroepmax.nl van Discoplaten die je graag een keer wil horen. En uh, nou, dan wordt er altijd gekozen uit zo'n rijtje. En het is grappig, de keuze van uh, deze week is ook nog eens actueel. Want uh, Robin Kip van de Bee Gees die kwam uit coma een uh, aantal dagen geleden. Er werd voor hem gezongen bij zijn ziekbed. En uh, hoewel niemand het meer verwachtte, kwam hij plotseling bij. En dan is deze plaat opeens wel dubbel toepasselijk om te draaien. Staying Alive van De Beatjes is dit op Radio 1. Engelife van de BG's 0800 1121 Jan, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik wou reageren op uh, hoe is het om dood te gaan. Oh, nou vertel. Nou ja, een beetje bizar misschien, maar ik ben uh, zelf getroffen door een hartinfarct. Ja. En uh, je weet wel degelijk dat je doodgaat. Ja? Ja. En uh, hoe weet je dat dan? Nou, je, je voelt je hart enorm tekeer gaan, want het is natuurlijk behoorlijk in protest. Ja. En uh, op een gegeven moment dan stopt het. En je, dat, je voelt je hart stoppen? Ja, je weet gewoon dat het niet meer klopt. Nee. En ik zal je vertellen: je bent zeker nog 10 tot 20 seconden bij bewustzijn hoor. Duetje. dus dan kun je inderdaad nog wat zeggen. Oh, wat bizar. Heb jij dat ook gedaan? Nee, ik was alleen. <laughs> maar uh, ja. dat, was, dat was een heel bizar moment in mijn leven. Maar je was alleen? Hoe is het? Want ik spreek je nu, dus ik neem aan dat het goed gekomen is. Ja, ja, ja, ja. O, uh, ja. Dus, dus wat is er dan gebeurd? Nou, uh, mijn zoon heeft gezorgd dat ik. Uh, die heeft mij gevonden en uh, die heeft gezorgd dat ik nu nog leef. Wat heeft hij gedaan dan? Die heeft gewoon 112 uh, gebeld. Oh ja. En dan was eh, iedereen zo. Ja, maar dan, dan duurt het uh, soms uh, 10, soms 20, uh, soms uh, 25 minuten voordat de ambulance er is. Ja, ik ben drie kwartier uh, van deze wereld geweest. Ja, ja jee. En, en, en even helemaal weg, dus niet gereanimeerd in die tijd. Ja, uh, ja dat weet ik. Ja, gereanimeerd, ja. Ja, min of meer, ja. ja. Door leken. Oh, oké. Okay. Nou ja, gelukkig maar. Maar ik ben er nog. Ja. Bijzonder maar Ik kan alleen maar zeggen, je, je weet dus echt dat je doodgaat. Ja, en dan heb je nog net even die paar minuten. Nee, een paar seconden. paar seconden. Ja, dat is, dat is heel, heel raar om het de, de, de, de, in tijd uit te drukken. Nee. Maar, ik, ik, ik geef maar ik heb mezelf tien voor twintig seconden gegeven. Ja. Oh, ja. En Jan, heb je daarna nou je leven anders ingericht? Nou, dat zal ik de over. Dit, dit is een uh, uh, goede vraag. Ja, oh. ik, uh, ik heb wel ge... En dat, daar worstel ik nog steeds mee. Het is nu uh, ongeveer een jaar geleden. Uh, ja, wat moet, het, wat moet ik hier verder mee? Normaal gesproken was ik er niet meer geweest. En ik heb het gevoel dat ik nog een taak te doen heb. Ja. Dat klinkt ook ja. heel raar, hè? Nee, heel, dat klinkt heel, heel logisch. misschien, maar uh, ja, ik heb nog iets te doen. Ja. Het is niet voor niks dat ik er nog ben. Dus, wat ik, ben je aan het doen ik, dan? Nou ja, ik, ik kan bijna niks meer, maar... Oh. Uh, ja, <laughs> ik heb nog 30% over. Oh, Oké. Okay. En dan moet ik het mee doen. Ja. En daar ben ik blij mee. Maar je hebt het gevoel dat je nog iets moet doen. Maar wat dan? Ja, daar ben ik wel op naar zoek. Ik, hmm. uh, ik, ik heb... Het is een beetje een, beetje een onbestendig gevoel. Ja. En ja... Wat zal ik hiermee gaan doen? Want ik, ik moet het wel iets zinnigs geven. Ja, je zit in je reservetijd, of hoe heet dat, Blessure-tijd, zit je nu? Ja. Ja. ja, ja dat het is, wel... het is, het is een, een, een, een, een. Ja, hoe. Oh, wat is dit? Moeilijk zeg. Ja, uh, ja ik, ik heb, dit is een toegift voor mij. Ja, een oh, toegift. Dat vind ik nog eens een mooi woord voor uh, deze omstandigheden. Nou, zo, zo voelt het. Zo voelt het. Ja, ja. Nou en, dan. Uh, ja, uh, van cardioloog heb ik begrepen dat slechts 30, 40 procent van de mensen die dit heeft herhaald. Uh, ja. Dus ik heb best wel geluk gehad. Ja. En hoeveel jaar Zin ben je zelf? nu? Wat zeg je? Hoeveel, hoeveel, hoeveel oud ben je? Ik ben 56. Oh, dan was je ook nog wel vroeg met je, met je hartinfarct. Ja. Of niet? Ja. En dat, is, uh, dat kan ik iedereen wel vertellen, het komt totaal onverwacht. Ja, maar dat is. Want het, het is natuurlijk een, vers, een verschil. Of je al heel lang uh, steeds iets slechter wordt. en. Uh, uh, uh, ja, iedere dag iets minder. en weet dat je gaat overlijden en dat soort dingen. of dat je van het een op het andere moment. Uh, pijn voelt en denkt: oeh, dit is verkeerd. Ja, goed. Je voelt je een uurtje lang. Uh, ziek, zielig en misselijk en beroerd. om het maar een beetje populair te zeggen. Ja. Je weet niet wat je hebt en. Uh... Nou ik ben dus, uh, ik het morgens vroeg. Ik ben overheen gegaan en uh, dat, dat lukte niet. En uh, ik ben kleine zelfstandige, dus er moet wel wat gebeuren. Ja. En ik denk, dit kachtig dikke niet de hele dag zo duren. Dit, uh, ja. het, nou eruit aan de gang. En uh, nou, toen ik stond, toen wist ik wel degelijk wat ik had, ja. Oh, Wauw. Ja, dat wist, ja. Ik wist ik direct wel. Maar je kon ja, niet en meer en, uh, 112 bellen zelf. Nou, ik zal je vertellen, als je een hartinfarct hebt, mijn linkerhand deed helemaal oh. niets meer. Ja. En mijn rechterhand kon ik bewegen tot aan mijn navel. Dus beide van Bellen was helemaal geen. Oh, er ja. was geen sprake van. Oh, wat griezelig. Ja. Nou ja, dat weet ik. Ja, ik kan er nu om lachen. Hè? Ja, nou ja, lachen. Maar, uh, nou ja, lachen. Ja. Maar ik bedoel, uh, ja. met een goed gevoel op terugkijken, laat ja. ik zo zeggen. Ja. Maar ik heb wel zoiets van, ja. Er wordt wel gezegd: Je moet dit bellen, dat bellen. Maar dat tellen was er helemaal niet bij. Nee, nee. Dus, je had nog, niet. dus je had echt nog mazzel met je zoon? Ja, ja, die vond ik dat, dat ik wat aan de latige kant was. Ach, nou, wat die was ja. aan het opletten. Dat is prettig. Ja, die ja, let goed op. Nog steeds <laughs> Maar, uh, ja. Nou, goed, dat, dat is dus mijn ervaring van. Uh, ja. Je weet inderdaad wanneer je doodgaat. Nou, dan is de vraag in ieder geval in dit geval uh, is de vraag voor Remco uh, wel verduidelijk. Dankjewel, uh, Jan, voor je verhaal. Ja. En uh, zo mogelijk gezondheid, hè? Dankjewel. Oké. Okay. verder. doei. Doeg. Mariusé. Hallo. Hallo. Ja, en nou wil jij weten waarom je gebeld hebt? Ja, ik wil graag weten waarom je gebeld hebt. Helikopterliedje. Ik oh. dacht ik het nog een beetje in mijn hoofd had. Een beetje ook. Zal ik het laten horen? Ja. Helikopter, helikopter, neem mij mee omhoog. Hoog in de wolken wil ik wezen. Hoog in de wolken wil ik zijn. Vliegen is pas fijn. Nou, zoals bij mijn vroeger dacht ik op school. Ja, nou, maar, want hoe oud ben jij, Marie-José? O oh jee, ik ben wel 1950. Je mag wel jokken hoor, dat vind ik helemaal niet. <laughs> nee, aard. maar dat is de waarheid. En dan ben je al jaren geweest dit jaar? Nee, in augustus. Oh, dan ben dan je 61, ja. toch? Ja. En dan en dan en, en dan heb je al. Oh, ik dacht dat dat een heel nieuw liedje was, helikopter, helikopter. Maar dat werd dus toen al gezongen ik was school. je vrouw hè en zond oh, ik met de kinderen op school oh oké okay, wel ietsje later dan ja. daar ken ik het van dacht ik nou ik dacht, dat het een beetje erop lijkt dus misschien heeft William het wel van jou geleerd geen ik heb pas laat ingeschakeld dus ik weet niet nee van ja, ik weet het ook niet maar die kwam met de vraag nou dan, dan is uh, uh, het helikopterdeuntje ook al opgelost dat gaat lekker zo dank je wel Marie-José. mooi zo een goede dag. nacht nog dag dag dag Bart Hoi, goedemorgen Astrid. Hallo. Uh, het gaat over de blinden. Ja, jij bent blind. Ja. Um, nou, mijn ex-vriendin, ja. Danielle. Uh, <laughs> dit is een wandelende encyclopedie met, uh, met disco uh, dingen. Um, zij um, was blind. Ik ben het laatst vast geworden. Oh. Um, zij kon gewoon uh, het verschil horen tussen een, uh, een lantaarnpaal en een, uh, en een boom. Oh ja. wauw. Maar ze, ze, ze praten niet met lantaarnpalen en bomen, hè? Ze praten met duiven. Oh. Zij was een vogelmeisje. Ach, ja, maar niet met, uh, met bomen. Dus ja, oké. Okay. Niet met bomen en maar lantaarnpalen. Dus, wat mij zelf betreft is uh, zo. Uh, ik ben op latere leeftijd pas... Ja, eigenlijk vrij jong was ik slechtziend. Later ben ik blind. Als ik droom... Dan, nou, ik zie alles gewoon. En ik hoor ook alles. Oh. Dus in mijn dromen. Ja, ik hoor en ik zie alles. Ja. En realiseer je dan ook dat je het, uh, dat je het ziet? Zeg maar, denk je wel eens, hé, hey, ik kan zien? Nee, dat wil ik uh, helemaal niet. Ah. Dus, uh, mijn dromen zijn voor mij een soort uh, twee realiteit. Ja, ja Dus, en, dus ja, wat, ja, de mooiste droom die ik tenminste aan jou kan vertellen, is dat ik uh, een keer een droom heb gehad uh, dat, dat ik uh, op een taluut zat, uh, zeg maar op een metro in Amsterdam uh, station, en dat ik, dat ik echt op 500 meter uh, tram 2 zag en met een heel mini klein uh, tweetje, ja ik zie, ik zie gewoon alles gaan en... in een droom. Nog even over Danielle, want heeft hij jou ooit verteld of ze in beeld of in uh, geluid droomde? Of in, ja. uh... Nou, dat is dus voor een blinde is dat uh, zo. Dat, uh, zij, als, ze, als zij dus droomt over een metro, dan droomt ze gewoon dat ze in de metro zit. Dus gewoon precies hetzelfde wat jij hebt, als je met je ogen dicht uh, zit. Ja, maar misschien dat je dan helemaal niet nadenkt of het. Want als, als ik droom. Ja. Uh, en ik wil uh, even iets verzinnen wat het laatste is wat ik, uh, wat ik gedroomd heb. Maar als je daaraan terugdenkt, ja. Dan, ja, dan droom je ook bijna niet in beelden, maar meer in weten. Ja, nou, dus die, die personen dromen gewoon ja, dus dat ze in de metro zitten. Gewoon echt hetzelfde als jij bent, hoor. Nee. Nou ja, ik weet niet of meteen iedereen droomt dat hij in de metro zit, maar uh, ja... Ja, misschien verschilt het ook nog wel weer per persoon, toch? Dat zou kunnen. Ja. Nou, Dat zou heel goed kunnen. Nee, maar dus, ja, een blinde persoon die droomt gewoon van... Oké, okay, ja, uh, ik zit in mijn stoel en... Uh, een, uh, ja, weet ik veel wat... Een, een blinde droomt van... Oké, okay, ik, ik ga in mijn keuken ga ik, uh, een eitje koken. Ja. Maar is er iets, Bart, waarvan jij niet weet hoe het eruit ziet? Voor mij? Ja, nou ja, nee, ja. gewoon iets wat, jij, wat, je niet, wat je niet voor je kunt halen. Nou, op dit moment is, is gewoon alles op de tv. Kijk, van vroeger. De laatste die ik nog weet, dat is, dat is, uh, dat is Linda van, uh, van Goede Tijden Slechte Tijden, wat Bert van Veen. <tie> oh, dus het is niet eens zo heel lang geleden. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld, als ik nu zeg een gnoe, dat jij niet weet hoe een genoeg eruit ziet. Dat weet ik allemaal wel. Ja, ja, ja. Dus, heb, ja dat, dat weet ik allemaal wel. Nou, dus zeg maar, van oké, okay, Daan. Nou, Daniëlle, Ja, zij wil no nooit op de radio. Nee, mm -hmm. maar dus... Uh, nee, dat, dat zal zij niet weten. Zij weet nee. niet hoe een genoeg eruit ziet. Nee, maar voor jou ook... Wacht, ik ben toevallig in de dierentuin geweest dit week af, vorig weekend. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven een ja, maar berg... weet je wat een grap is? Ja. Ik zal je nog wat zeggen. Ja, ik ben iets aan het vragen, over... Bart. Ik Pardon? zat midden in een vraag... Ja, zeg maar. ja Ik heb dit weekend voor het eerst een bergbongo gezien. Heb je wel eens een bergbongo gezien? Een aap is dat toch? Nee. nee. Nou, zeg maar. Nee, ja, nee maar dat, dat, ik, dat is niet om te plagen. Maar een stel, nou, uh, stel nou jij zou dromen van een bergbongo. Nou, volgens mij is het een aap, of niet? Nee, het is geen aap. Het is een soort, het is een soort bruine, zebra-achtige... Eh, uh, gnoe. <laughs> Oké. Okay, ja. Zoiets. Dat is eigenlijk de beste omschrijving. Er ja. zijn er nog nou maar, ja, zijn er maar, nog maar duizend paard, uh, van op de wereld. Wat wij waar we niet weten wat een paard is. Ja. Nou ja, nou ja. nou ja, stel je voor, jij had nog nooit een paard gezien. En je zou, zou je dan kunnen dromen van een paard? Dat denk ik niet. Nee. Dan zou je me eerst moeten voelen. Nou weet je wat ik dus wil zeggen tegen jou. Ja. Uh, er is een grapje over, uh, over blinden. Hoe zij een olifant zien. Een olifant is uh, een, uh, een dier met een. De ene blinde zegt, ja dat is eentje met een lange uh, snuit. De ander zegt van, ja dat is eentje met een klein staartje. De, de, de blinde zegt, ja dit heeft een hele dikke poten. En de vierde zegt van uh, dat is een heel hoog uh, dier. Nou, dat zijn vier verschillende. Uh, ...dingen, zoals een olifant eruit zou zien. Oké, okay, goed. Ja. Dus ja, wat is dan een olifant? Ja. Ja, en dan droom je op van een hoogdier... ...of van een dier met een slurf... ...of van een dier met een klein staartje... ...maar je weet in ieder geval dat het een olifant is. Ja, maar de, de ene blinde die weet alleen maar... Dat ...het is eentje met hele dikke poten. <laughs> ja. <laughs> nou, klopt allemaal wel. Hé, hey, dankjewel Bart. Oké. Okay. Tot de volgende keer weer. Hoi, Jo. Ja, goeiemorgen. Hallo, doen. hoe gaat het? Lekker. Gelukkig. Goed zo. Ja. En jou? Ook alles goed. Geweldig. Ja. Ik heb le een leuke vraag. Oh, gelukkig. <laughs> ja. Waarom zit een sleutelgat altijd onder de deur? Nou, maar die vraag hebben we een keer gehad. Hebben we die al gehad? Oh, maar volgens mij heb jij die ook gesteld, Jo. Nou, lang... Ja, je moet wel onthouden welke vragen je al gesteld hebt, natuurlijk. Nou. Nee, maar dat de... de... de... kan toch geen toeval zijn? Nou, hoe lang is het al geleden, hartstikke? Dit... Nou, de vier maanden? Nee hoor. Was de... jij het niet? Nee hoor, ik, toen heb ik gevraagd over die golfbal. <laughs> oh, je bent hier deukjes. <laughs> maar en de sleutel, een sleutel gaat onder de, onder de kruk. Ja, waarom. Ja, maar je moet nou, ja, was het ook. inderdaad niet. Het was iemand anders. Want die mevrouw had een heel verhaal daarover. Die had een heel verhaal over dat ze in een nieuwbouwwijk was geweest... waar ze het andersom hadden. En dat oh. ze toen opeens dacht van... waarom, waarom uh, doen we dat eigenlijk allemaal zo? En uh, wat was nou het antwoord? Oh, Potdikkie. Zie je, daar ga je alweer. Ja, daar ga je zeker. Oh, wat was nou het antwoord? Daar was namelijk een antwoord op. Oh ja, dat was het. Dat was het, ik weet het weer. Die ouderwetse sleutels, moet je moet je even voorstelling maken van oude ouderwetse sleutel. Ja. Als je die in het slot steekt, dan hou je hem vast aan het rondje, zeg maar. Ja, ja. En dan draai je rechtsom. Ja, ja. Om open te maken. Ja, als de kruk dan onder zit, dan kom je dus met je hand tegen de kruk. Oh. Ja. Dat ja. was het antwoord. Was dat, was dat het antwoord? Ja. Nou, en dan, dan ben jij meer bij het ik, ik heb ik eens een keer een antwoord onthouden, daar ben ik al heel trots op. <lacht> <lacht> maar je klinkt een beetje teleurgesteld dat ik het antwoord weet. Nee hoor, helemaal niet. <lacht> nee, wat moet je doen? Vanmorgen ging ik dus naar de garage toe. En nou ja, het was donker. Ik denk, verdorie nog een toe. Dus dan voel je met je vinger waarop die dat sleutelgat gaat Ja, precies. En dan denk ik, nou, wat hij er nou boven zit. Dan is het veel makkelijker dat hij eronder zit. Ja, maar is dus helemaal niet zo. Oh. Nou, dank je wel voor de, de gedane moeite. Ja, bedankt dat je een vraag stelde waarvan ik het antwoord een keer gewoon nog me kon herinneren. Daar ben ik Goed. erg blij mee. Goed zo, meisje. He. Nou, tot de volgende keer weer, he, Doei, jo. Hoi, oh, hoi. Dag. Meneer Marina. Ja, Marina. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, met, uh, met Marcello. Ik heb ook een vraag. Dag Marcello. Uh, ik heb een hele belangrijke vraag. Ik heb in de krant gelezen dat uh, kinderen van ouders die op dit moment uh, gescheiden zijn... die kunnen kiezen voor de achternaam van zowel de vader als de moeder. Ja. En nu is het zo dat ik uh, ook een kind ben van uh, gescheiden ouders. Ja. En ik heb dus de naam van mijn eigen vader uh, toen, uh, ja die had ik al... Maar de naam van mijn eigen vader heb ik dan officieel aangenomen. Het was eigenlijk uh, normaal dat ik de naam van, uh, misschien van mijn, de vader die me op heeft als mijn stiefvader had genomen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Nee. Ik heb gewoon de naam van mijn eigen vader, zeg maar, toen, toen ik 18 was. Ik ja. kwam erachter, ja, ik heette eigenlijk van de bal. En toen heb ik eigenlijk gewoon die naam maar gevoerd dat ik als kind de naam van mijn stiefvader had gevoerd. Maar nu heb ik al vanaf mijn achttiende dus de naam van mijn eigen vader. Maar ik wil eigenlijk nu eigenlijk ook de naam van mijn moeder hebben. Want mijn, de, mijn moeder heeft mij opgevoed. Ja. En uh, ik vind het echt een beetje raar, omdat ik ook uit mijn moeder voortkom, waarom ik eigenlijk ook niet de naam... Mijn moeder mag voeren, dus en van mijn vader. Als een kind dat kan doen van gescheiden ouders. Ik ben ook een kind van gescheiden ouders. Ja. Zou ik eigenlijk ook de naam van mijn moeder. willen? Want wat moet ik nou precies doen? Om dan... Uh... Ik heb begrepen dat je dat geloof ik, bij het ministerie van Justitie moet doen. Maar stel maar dat het af wordt geweest, dan zou ik dat niet helemaal eerlijk vinden. Nee. Uh, ik, ik denk dan eigenlijk van... Uh, uh, kan ik dan de naam van mijn moeder en die van mijn vader voeren? Want ik kom uit allebei dan eigenlijk voort. Maar dan ja, wil je de dubbele naam gaan. Uh... Ja, en ik heb ook gehoord dat je dan, uh, geloof ik, de naam van je moeder uh, krijgt. En dan de naam van je vader, die komt er dan achter, zeg maar. Dat was dan het volgorde. Maar uh, dan moet je dus redenen voor hebben. En de reden voor mij zou zijn, ja, dat mijn moeder me eigenlijk heeft opgevoed. En dat ik haar naam dan ook wil hebben. Maar uh, ik ben eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Of tot mijn leeftijd ook nog wel kan. En ik, ik heb geloofd dat je naam de koningin een brief moet sturen. En dan gaat de minister van Justitie gaat erover. Maar um, is er nou een verschil uh, of je nou uh, jong jongen als kind die, die naam dan kiest. Dat je van de naam van je want het kind heeft tegenwoordig inspraak. Als ze mag kiezen tussen de naam van de moeder of van de vader, heb ik begrepen. Hey. Maar ik heb. En op welke leeftijd dan? Wat zegt u? Vanaf welke leeftijd dan? Nou, ik geloof dat een kind uh, aan kan voelen dat hij liever de naam van de vader of van de moeder wil. Daar kunnen mm -hmm. de ouders ook mee over als ze gaan scheiden. Maar ja, daar heb ik natuurlijk niks over te zeggen gehad. Want ja, het is totaal nog voorbij gegaan. Ik was daar veel te klein voor. Yeah. Maar, en dat heb ik aan mijn moeder overgelaten. Mm -hmm. Maar nu. Denk ik eigenlijk van dat verlangen om de naam van mijn moeder te hebben. Omdat ik ook de nu van mijn moeder heel goed ken. En dat denk ik eigenlijk wat raar eigenlijk. Want ik kan een groot voorbeeld noemen van de Oranjes. Die voeren allemaal de naam van hun moeder eigenlijk. Die hebben ook een naam van hun vader. Want de naam van de moeder is ook vreselijk belangrijk voor hun, geloof ik. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar als, dat een, nieuw, al als dat een nieuwe constructie is, dat kinderen me van gescheiden... Ja, wie weet dat je dan gewoon bij de burgerstand kunt vragen... Goh, mijn ouders zijn gescheiden, zeg je gewoon dat ze net gescheiden zijn? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hoe, Ik oud, heb hoe oud ben dat je? Dat dat een hele lange weg is. Hoe oud ben je? Ik ben al heel erg oud, dus ik weet niet of dat dan kan. Dus ik ben al over de 50, dus ik weet niet dat het kan nee, dan, ik, vind, ik ja. vind gewoon dat ik die aanvraag toch moet kunnen doen, ja. maar als er een deskundige is op naamsgebied of een hele uh, uh, geleerde jurist die daar nog antwoord op kan geven, ik wil niet al te lastig doen. Op nee, maar we hebben ooit een keer meneer van de burgerstand was zo'n leuke meneer van de burgerkestanten ergens aan de telefoon, die weet dat soort dingen vast wel, misschien iemand anders. Maar um... nou, misschien is er, is er een of andere uh, kamergeleerde die nog niet ja. wakker is. Die zo geleerd is dat hij ge... die tot diep in de nacht over de boeken zit. Natuurlijk. Dan denk ik, ja, je hebt van die mensen die ja. hebben een eigen bibliotheek. Die en, zit toch en, uh, net Nietzsche dus, te bestuderen en die denkt, ik zet even Radio 1 aan. Ja, maar is, ja. Ik, ik, ik, ik wil nog even zeggen wat ik van begrepen heb. Wat ik zou moeten doen. Ik ben ook nog bij een advocaat geweest. Ik moet dus een officiële aanvraag bij de koningin doen. En die zenden aan het ministerie van Justitie. Dan wordt het in behandeling genomen. Maar ze kunnen best zeggen. Ach, wat heeft die meneer daar nou aan? Laat die meneer gewoon de naam houden die die heeft. Maar. Ik denk, ik heb een belang. Dus waarom zou ik dat niet tot het einde, tot de laatste ja. taart door kunnen voeren? Want aan de andere kant moet ik toch ook kunnen? Maar niet? niet geschoten is altijd mis. Tja, en ik denk ook van een dubbele achternaam is toch ook nooit weg? Het ja, dubbel mag volgens mij niet. Ja wel, ja echt, nee. echt een kind, je hebt kinderen. Je hebt zelfs, en dat heb ik ook ontdekt, dat moet u ook weten, want u bent onderhand ook een soort geleerde, voor ja. heel veel mensen. Ja, ja, U moet ja. ook een complimentje krijgen voor uw uitzending. Ja, dat gebeurt dat nou dat nooit. Ja. Een, een, een, een vrouw die met een man trouwt, ja. en, en, of een, een, een man trouwt met een vrouw, ja. of twee mannen of twee vrouwen trouwen met elkaar zelfs, ja. die mogen de naam van het partner... Um, ook voeren. Dus als. Uh, ja, maar u, dat is uh, mijn moeder heet uh, al, mevrouw De Jonglid. Ja, maar ja, maar, ja, maar, het is, nee, maar iets, iets nieuws is dat je het ook om mag keren. Dus je mag ook gewoon um, ja uh, de. de, de ja, dat is heel raar. Dus mijn vader zou de naam, of, of, of u zou de naam van de ander... en de ander mag de naam van de ander gebruiken. Dat kon vroeger allemaal niet. De dus wet ja. is tot dat, dat, dat punt aangepast. Dus ja. het kan, er kan veel meer dat dan vroeger dan vroeger kon. Nou ja, ik dan heb, denk, ik, ik kan... Marcello, ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Want de vraag is wel duidelijk. Maar, eh, en, nou ja, of de vraag is eigenlijk niet duidelijk. Want wil je nu je moedersnaam of wil je de combinatie? Nee, ik wil, de, ik wil allebei hebben. Ik, allebei. Wil, ik heb nu de naam van mijn eigen vader. Nou, mijn moeder ooit mee getrouwd is geweest. Maar ik wil eigenlijk ook de naam hebben van mijn moeder uh, erbij. Dus ik wil eigenlijk de naam van de vader en van mijn moeder hebben. En ik heb begrepen dat dat kan. Maar het is een beetje een lange procedure. Want je moet redenen aanvoeren ja, nee, waarom nee, dat je dat Ja, Dat hebben we al deelt. besproken. Ik zeg 0801121. Ik ga het voor je proberen uit te zoeken, Marcello.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 Me, baby, better say my name. Any other day, I would call, you would say, "Baby, how's your day?" But today, ain't it ain't the same. Every other word is a "huh." You yeah, okay? Could it be that you are at the crib with another lady? That you Beste Child Children, say my name. Um, even kijken hoor, welke vragen we nog geen antwoord Ach, die Hans van om de hoek hier, die woont hier vlakbij. Die is op zoek naar uh, uitzendingen van Tros Sessions uit de eind jaren 70. En uh, geluidsopname van Piet Velleman, de DJ uit de jaren 50. Als iemand hem kan helpen, 0800 1121. Um, ja. En Marcello die sprak ik dus net, die wil graag weten... of hij de achternaam van zowel zijn vader als zijn moeder kan gaan voeren. En hoe hij dat dan aan moet pakken. Hij uh, heeft nu nog de achternaam van zijn vader. 0800-1121. Fanny. Fanny. Fanny. En dit klinkt als een, een man, hoor ik uh, ademhalen. Dus dat kan nooit Fanny zijn. Hallo, met wie? Met Fanny. Ach, nou, het is wel fanny. Hallo. Hallo. Waar belde je over? De helikopter. Ach, maar we, iemand heeft het al voorgezongen. Oh, nou dan is het ook goed. Maar je mag het nog wel een keer doen hoor, want ik kan niet genoeg mensen die kinderliedjes hebben in de uitzending op zo'n nacht. Ik ben erg slecht en ik ben verkouden. Nou, dan draag je hem een beetje melodieus voor. Helikopter, helikopter. Maar ik met je mee vandaag. Hoog in de wolken wil ik wezen. Hoog in de wolken wil ik zijn. Helikopter, helikopter. Vliegen is zo fijn. Dan merk je toch eens dat die van die kinderliedjes dat er altijd licht variërende versies in omloop zijn. Ja, dat geloof ik. Ja, maar het was prachtig Fen. Heb je het, heb je het um, als kind geleerd? Einddorpsje. Ah, ja, zie je. Ja, het is een populair liedje onder de, onder de kleintjes op het moment. Dankjewel voor het zingen. Oké. Okay. Goed nog. Goedenacht. Dag. Dag. Maxime. Dag. Ik belde ook voor het helikopter. Ja, ja. nog een keer helikopter. Ja. Nou, toer. Maar maar. Het is net uh, op uh, onnavolgbare nee, wijze. Nee hoor. Nee, nee die zorgen. die kun je overheen. <laughs> nee, ja, klop dat nou op. nee ik wil even horen of er nog een nuanceverschil in zit. Nou, ik ben van 1970. Die mevrouw die eerst um, het liedje zong, is van 1950. En ik, ik had er een kleine variatie op. Ja, zie. Ik dacht misschien is die iets actueler voor die, uh, voor die meneer. Um, het gaat ongeveer hetzelfde als de vorige. Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog? Hoog in de wolken wil ik wezen, hoog in de wolken wil ik zijn. Helikopter, helikopter, vliegen, dat is fijn. Ja, hij varieert toch een beetje. Ja, hè? Ja, en ik hoor toch die uh, beetje die jaren zeventig beat erin door... Hé, uh... hey, dat ja, hoor je, hè? Ja, heel goed. Dank je wel, <laughs> Maxime. <laughs> Oké, okay, fijne dag. Doeg, vlieg voorzichtig. Doeg. Hoi. doeg. hoi. Erik. Hoi, goedemorgen, als Hallo. Hallo. Hé, hey, helikopter... Oh, nee. <laughs> nou, het het, het lijkt misschien wel een kleine hint ernaar. Um, ik had een vraag over een boemerang. Oh. Hoe kan het zijn dat het ding terugkomt als je hem gooit? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ja, dank je. Dat... als ik gewoon een stuk hout gooi, dan komt hij echt niet terug. Nee, belachelijk, hè? Ja, wat hè? <laughs> maar dan moet je dus ook een, um, een uh, gebogen stuk hout gooien. Ja, maar zelfs als ik een driehoek vind of zo van een stuk hout en ik gooi, dan komt hij ook niet terug. Nou... Heb je, dat, heb je het echt serieus allemaal weggegooid? Nee, ik heb het allemaal <laughs> weggegooid. Nee, maar dat is echt serieus. Ik, ik snap niet hoe dit ding terug kan komen. Nee, maar ja, dat is natuurlijk de aerodynamische vormgeving... die um, uh, al draaiend een uh, terugtrekkende beweging maakt. En dan, en dan precies in je eigen handen. Ja, knap, hè? Ja. Maar volgens mij moet je ook wel... Het is net als met frisbies en jojo's... Yo en um, hoe heette die andere dingen nou ook weer? Aan zo'n Diabolo's? Ja. Yeah. Je moet wel kwaliteit hebben, volgens mij. Ja, oké. Okay. Die, die, die kwaliteit heb ik dan niet. Maar <laughs> ik zat net ik zat naar even programma te luisteren en dacht en denk van... Hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel eens weten hoe dat kan. Ja, maar ik, er komt, er, iemand gaat het antwoord geven. Dat weet ik nu al, schat ik zo ah, in. Dat en dat wordt een heel saai antwoord met allemaal natuurkundige termen die ik niet begrijp. Dus dan moet je even goed opletten straks. Maar, ja, ik ja, want ik kan het dan niet vertalen in je taal, dus dat moet je dan <laughs> zelf uh, voor jezelf doen. Nou, dan wacht ik het allemaal zelf Ja, ik kom vanzelf weer naar je terug. Oké. Okay, dankjewel. dankjewel, Erik. <laughs> Hoi. René. Ja, dat ben ik. Oh. Nou, mag jij nu praten? Ja. Um, ik had een vraag. Oh. Omtrent uh, met gescheiden ouders dat het kind naamswijzering wil hebben. Ja. Um, nou heb ik een, een plaagzoon <laughs> en uh, die wil heel graag mijn achternaam hebben. Oh. En nou heeft hij een beetje zitten, zitten googelen en kijken op het internet. En uh, nou vertelde hij tegen mij dat dat zo rond de 800 euro ging kosten om, de, om, om mijn achternaam aan te kunnen nemen. Ja. Yeah. En nou is mijn vraag uh, of dat inderdaad zo is of dat inderdaad zoveel geld kost. Want dat, dat, dat dat is een, een verhaaltje van een papierswijziging. Ja. Dat hij weer die naam zou kunnen dragen. Maar bij een en, pleegkind gaat dat toch helemaal niet op, want een pleegkind heb je toch nee, altijd alleen. Het is geen pleegkind. Oh. Het is uh, de zoon van mijn huidige uh, partner, zeg maar. Ja. En die wil graag mijn naam uh, dragen. En kun je hem dan niet adopteren? Um, dat, dat zou kunnen, maar hij is inmiddels 18 en uh, oh. nu wil hij dit uh, zelf doen, zo, zeg maar. Ja, ja. Snap je? Dus het, waar, waar, het, waar het mij om gaat is of hij, hij dat goed heeft uitgezocht en aangezien ik nog een paar uurtjes achter stuur zit, had ik zoiets van, ja. maar misschien dat jullie dat wel weten, ja. of een luisteraar. Ja. En uh, leeft zijn vader nog? Zijn vader leeft nog, ja, maar daar heeft hij totaal geen contact mee. Oké, okay, want ik. ik er staat staat maar ook hij, iets. Hij heeft ook ja. bewust gewacht totdat hij 18 was, omdat hij dan, uh, ja, zeg maar, uh, volgens de wet volwassen is. Ja. En dat hij dat dus zelf kan beslissen dan. Ja. Nou ja, ik. Uh, ja, goede vraag. De, want uh, hij sluit mooi aan op de vraag van Marcello, hè, die de achternaam ja. van zowel zijn moeder als zijn vader wil ja, hebben. Ja, nou, dat, dat hoorde ik dus. Ja. En toevallig dat ik het van de week met hem uh, begon, die erover. Ach. En uh, ik denk, nou ja, ik denk dat is toch iets uh, om, om, um, om op radio 1 uh, te vragen ja. aan mijn nachtzuster. Hoe ging dat? Want het, dat lijkt me een heel bijzonder moment. Want dat is eigenlijk als, als, uh, als een stiefzoon zoiets tegen je zegt, dan zegt hij dus eigenlijk van ik ben heel blij met je. Ja, ja dat komt het wel een beetje. Ik ben ja. ook blij met hem hoor, maar uh, ja. daar komt het wel op meer. Ja. Maar wat, is, wat, wat was dan het moment? W want hoe doe je dat? Zit je dan op de bank of zit je dan? Uh... Uh, wij zaten toevallig aan de aan eettafel aan e En uh, zijn, hij heeft nog een, een zusje. En uh, die, ja, zusje, die is 15. En die wil dat eigenlijk ook al. Maar um, ja, die, uh, die draagt op school en zo wel mijn naam, maar niet officieel, weet je wel. Want dan uh, dat. dat dat kan nog niet op die leeftijd. En uh, je, daar moet uh, haar vader het ook mee eens zijn. En die heeft gezegd dat jullie 18 jaar zijn, dan zoek je het maar uit. Ja, ja. Dus dat is toen ja. een keer te sprake gekomen. En voor de rest is er eigenlijk totaal geen contact meer. Nee. Hè? Nou, mijn toestand. Ja, nou, ik, ja. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Want uh, er moet toch even iemand verstand hebben van hoe dat zit met, uh, met namen. Dus. Uh, 0800-1121. Ik ga mijn best doen om een beantwoord te krijgen, René. Oké, okay, dankjewel. Jij bedankt voor de vraag. Doei. Doe. Doe. Meneer Rijtsma. Ja, goeie, goeie ja, nacht, morgen. Ja. Daar is, daar is altijd een discussie over. Oh. Ja. ja. Toch? Nou ja, ja bij ik, mij niet. Bij mij is het oh, volstrekt ja, duidelijk. Nou, ja, ja. Ja. ja, ik, ik ja. heb toch wel een prangende vraag sinds nou. uh, van de week. Ja. Um, ik ben een paar keer in het nieuwe Luxor geweest, van de winter een paar keer en ik ben bij Bert Visser geweest, ja. 32 euro, het groot niet te vermijden, 32 euro, ja. nog een keer geweest met twee, voor 32 euro, ik heb ook nog maar uh, vorige week Herman van Veen, die was er ook een week lang zelfs, oh. iets, van, van, uh, bah, ook iets van 32 euro, André van duin. 36 euro of zo. En ik wilde naar keer Schouten. Wacht even hoor, was André vandaan op opeens 36 euro? Ja, zoiets. Oh, ja. Ja, ja, ja iets in die, die koel. Maar daar ben ik nog ja. niet geweest. hoor. Toen oh, ja. wilde ik van uh, een paar, twee weken geleden even gaan kijken. Nou, vind ik wel leuk. Misschien keer Schouten. Ja. 65 euro. Hè? Ja, ja hè, dat zei ik dus ook. Oh. En uh, krijg je daar meer voor? Ja, ik ben niet voor? geweest natuurlijk. Nee. Nou ja, ik heb, ik heb want ik, ik kijk dan op internet en toen dacht ik ook, oh, nou dat vind ik wel. Nou ja, toen ben ik bij het nieuwe Luxor uh, gaan informeren. Ja, die kassiers kunnen me dat ook niet vertellen. Die, oh. uh, die verkopen ook maar kaartjes, die weten natuurlijk ook niet waarom uh, dat is. Nou, ik vind het wel een heel groot verschil. Ja, belachelijk. Maar is het niet gewoon marktwerking dat als ze zolang ze volle zalen. Maar André van, Duin, maar André van Duin, die trekt al, al 30 jaar volle zalen hoor. Ja. Goh. En dat was ook nog in een weekend. <laughs> ja, Ik weet Leeuwen niet, misschien, ook. misschien heeft Tineke Schouten wel heel veel kostuums en decorwisselingen en zo. Heb je die decors van, van Bert Visser wel eens gezien? GELACH oh. <laughs> Dus kan ik, ik snap dat niet. Hmm. Nou, um, uh, ja, ik, ik heb ook geen idee. Ik zeg 0800 1121. Ja. Uh, en dan en, eens even kijken waarom Tineke Schouten duurder is dan André van Duinen. Ja, het kan, en, toch, ook niet uh, met die, het kan toch ook niet met die spotjes van C1000 te maken hebben? Nou, dan dus zou je toch denken dat ze, dat, dat ze het al, al binnen heeft? Ja, dat zou je denken. Ik heb trouwens nog een vraag. Oh, ja. Eén vraag. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen piloten zien dat er een, uh, vleugel, een vogel in, in, uh, in de vleugel vliegt? <laughs> ja, maar maar wie er... ik, ik denk wel eens een keer, hoe ziet zo'n man dat? Ja, maar hoe, de, wie. Is nou ja, dat, er... je, dat lees je dan eens, heel af en toe. Staan onze in een berichtje in de krant? Dat er een vliegtuig uh, moet terugkeren. omdat er een vogel in de, in de vleugel is gevlogen. En dan denk ik, hoe ziet die man dat? Maar dat weet de piloot misschien wel helemaal niet. Maar dan ja, vinden ze dan gewoon wel. twee pootjes als ze landen. Ja, ik weet dat. Ik, nou ja, kijk, ik weet dat die. kijk uh, Kijk dat er. Uh, als er iets uh, is. Kijk, ze hebben natuurlijk heel veel uh, metertjes. Dat, dat, dat, dat, dat, dat wil ik allemaal nog wel geloven. Ja, maar, maar er zit dan specifiek een vogel in en dan moet hij terug. Oh. En, en maar, ja, ja, dat lees je wel eens in de krant, Heel af en toe. Maar dan hebben ze toch gewoon een vogeldetector in gelegen, de hand. En een paar weken geleden nog een toestel. Ja. Ik, van, van, en die moet dan terug. Ach, goh. Uh, vanaf ja. Schiphol, hè. Want uh, natuurlijk ja. dat zie je natuurlijk niet als die vanaf Rome vertrekt, dan komt dat hier niet in de krant. Nee, dan hier, komt hier het in Rome daily. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n man dat? Ja. Voelt hij het? Uh, ja. Kijk, valt zo'n motor gelijk uit? Uh, ik weet het niet. Vogel in de motor. Hoe ja. weet de piloot dat er een vogel ja. in de motor zit? Ja, we kunnen erop lachen. Ja, ja. ik ja, lach ik er zou om. er ook op kunnen lachen. Ik, denk ik, nou, ja. Het is een beetje... Kijk, weet het niet meer. Dat, dat is wel duidelijk. Nou, kijk, als die, uh, ja, als die het overleeft... Uh, ja. Maar die kans is nou. vrij klein, hè? Nou, ik denk dat het pasta is, hoor. Ja, of uh, patee meer. Oké, okay. uh, ja, ik ga ja. mijn best doen, meneer Rijsma. 0800 <laughs> ja, ja, okay. 2 Doeg! Okay.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 Even after all I'm like a bird, was dat van Nelly Fortado. Uh, even snel de vragen die nog openstaan. Hans die op zoek is naar opname van Tros Sessions... en van de DJ Piet Velleman. Um, uh, uh, Marcello die heel graag wil weten of het uh, voor hem... Hoewel die de 50 gepasseerd is, nog mogelijk is om zijn naam uh, te veranderen. Hij wil namelijk de naam van zowel zijn moeder als zijn vader voeren. Uh, Erik wil weten hoe het toch mogelijk is dat een boemerang altijd terugkomt naar degene die hem werpt. René sluit zich aan bij het namenverhaal en wil graag weten voor zijn stiefzoon of het inderdaad 800 euro kost om uh, zijn naam aan te nemen. En meneer Rijsma wil weten hoe het toch kan... dat Tieneke Schouten in het Luxor Theater 65 euro moet kosten. En wil hij weten hoe een piloot weet... dat er een vogel in de motor is gevlogen. 0800-1121 als je op één of meerdere vragen een antwoord weet. Henk, goeienacht. Goedenavond. Uh, met Henk Ja, ik weet, ik weet toevallig iets van die naamswijzigingen af. Nou, vertel. Uh, het makkelijkste laat ik het maar eerst maar nemen, dat je stiefzoon of stiefdochter, daar kun je inderdaad de naam uh, van, uh, dan kan het kind uh, van anderen, kan het overnemen. Met mijn broer is het onder andere gebeurd. En ja, maar de vraag maar de, is de, wat het kost. De, de, de hoogte van de prijs, nou dat, dat staat gewoon vast, dus daar kun je weinig aan veranderen. Dus oh. dat bedrag, dat zal het wel zijn. Oh. Dat weet ik niet, dat heb ik nooit uh, nagevraagd, uh, maar uh, er zijn gewoon vaste tarieven voor. En ja, dat is uh, iets van, uh, geloof ik iets van de Rijksoverheid, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat zijn vaste tarieven. Dus we moet je er natuurlijk wel bij bedenken dat natuurlijk ook alle uh, akten van de burgerstand moeten worden gewijzigd, moeten worden doorgegeven naar uh, burgerzaken enzovoort. Dus dat zal daar allemaal wel mee samenhangen. Het moet worden gepubliceerd in de staatskrant en zulke dingen. Dus er komt uh, ook nog een advertentiekosten, komt er nog bij. Dus uh, daar hangt het mee samen. Wat is leuk. Het moet publiek worden bekendgemaakt. Ja, ja, ja. ja. Nou, ehm. Um... Daaraan, als hij dat heeft nagevraagd, dan zal het echt wel zo zijn. Want ik kan me moeilijk indenken dat iemand, uh, want dat is een overheidsinstantie... die kan er niet gaan zitten liegen over die prijzen. Nou ja, ik, ik kreeg net ook even, ik zal heel even kijken of ik dat zo snel terug kan vinden. Op de chat zag ik het voorbij komen van iemand die het had opgezocht. Want, oh ja, dat was Ad Noctum, die heeft het opgezocht. Nee, Katrian. En die zegt, uh, de achternaam laten wijzigen kost tot... Uh, augustus 2011 487,50 euro. Ja. Na augustus 2011 moet u 835 euro betalen. Ja, dat zou best kunnen. Want uh, ja, goed, de, de tarieven veranderen altijd wel. Maar in het begin zou kosten kostendekkend zijn. Maar <coughs> het zal samenhangen met de publicatie in de, in de staatscorantie. Ja. Ja, dat is nog flink opgewaardeerd, ja, dat, uh, dat bedrag, best, dat, uh, dat, Ja, die tarieven staan helemaal vast. Dus de, dat is dan een politieke beslissing waarschijnlijk. Ja. Maar is dat dan voor iedereen die je achternaam... als ik mijn achternaam wil veranderen, kan dat ook voor 800 euro? Nee, dat, dat is een ander verhaal. Oh. Het, het eerste verhaal gaat over de stiefdochter en, uh, en stiefzoon en dergelijke. Ja. Die dus de naam van de, van de nieuwe vader kunnen aannemen... Dat is bij mijn broer is dat onder andere gebeurd, mij zijn een uh, dochter. En dus dat kan gewoon. Dat is verder geen, uh, geen probleem. Dat andere verhaal over dubbele naam is weer of naamswijziging is weer wat anders. Yeah. Daar heb je twee categorieën in. De ene categorie is als, als je een, uh, een stuitende naam hebt. Bijvoorbeeld. Oh ja. Uh, ja, um, um, Poepjes. Ja. Ik, als ik een naam voorbeeld ga noemen, dan uh, ga ik zo'n soort mensen beledigen. Dus ja, dat, dat willen we, we, maar niet. Niet. Maar, nee, dat uh, we niet. Nee, dat doen we niet. Dan kun je dus een andere naam krijgen. En dan moet je meestal... En ik ken ook iemand uh, uit, uh, uit het leven van mijn, van mijn vader. Dus of van vroeger. Iemand die heette Bakker. En die vond dat zo gewoon. En die, die wilde uh, zijn naam wij wijzigen. Want hij vond zijn naam te, te algemeen. <lacht> Nou, dan kun je met de letters van de naam die je al hebt, kun je in een andere volgorde zetten. Nee. Ja. Wat en, en, uh, en dat zeg. En dat kost je per letter, kost je dat wat. En die man is later ten barken gaan heten. O, oh. nou best dus mooi. dat vind, vind ik, wel ik wel mooi. Van oude letters. En, en, maar dat kost je dan uh, relatief uh, wat meer geld. Dat ja. kost je meer geld dan wanneer je een, een stuitende naam hebt. Ja. Dat is <tus> nou. ook een beetje, beetje subjectief, maar goed. Dan een dubbele naam, Dubbele ja. naam die kun je alleen krijgen voor zover ik weet, als je uh, kunt aantonen dat je afstammeling bent van een bekende familie. Oh. Onder andere weet ik het van de familie De Wild, die stamde af van Michiel Adriaan Sook de Ruiter en oh. die heette nu De Ruiter De Wild. Oh mooi. Oké, okay, we moeten afronden, want het nieuws staat alweer ja. te trappelen. Dus die maar dan moet je en, dus, die wachten en je niet wachten niet. Het kan ook zijn dat je dus en van een uh, bekende niet. artistieke familie komt, ja. maar dan moet je ergens aantonen, dan moet van iemand van buiten doen, niet. van buiten je eigen familie dat het een belangrijke familie is. Dankjewel, Dankjewel je dus Henk. Graag Dag. gedaan. Dag. Dag. Dag.